Het is 7 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Voor de kust van Kaapstad in Zuid-Afrika is een boot met toeristen gezonken. Zeker één opvarende is omgekomen en er worden twee mensen vermist in het koude water in Houtbaai. De nationaliteit van de toeristen is niet bekend. De boot was met 41 opvarenden op zee voor een excursie om walvissen te bekijken. Waardoor het schip Kapzeisten en zonk, is nog niet bekend. De SP wil opheldering over de slechte beveiliging van clouddiensten van bedrijven als Google en Apple. Er lijkt een grote informatielek te zijn en de overheid heeft geen idee van de omvang ervan, zegt SP-kamerlid van Bommel. Informatie die vroeger op een harde schijf stond, staat nu steeds vaker op een zogenoemde cloud. De eigenaren van die informatie kunnen er dan via internet bij. Vandaag bleek uit onderzoek van het Instituut voor Informatierecht dat gebruikers van clouddiensten een groter risico lopen dan tot nu toe werd gedacht. Amerikaanse opsporingsdiensten hebben toegang tot die gegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens waarschuwt consumenten... dat het opslaan van bestanden in clouds hun eigen verantwoordelijkheid is. De hoofdaanklager van justitie in Egypte blijft op zijn post. Dat heeft een woordvoerder van president Morsi bekendgemaakt. Morsi probeerde aanklager Mahmoud deze week over te plaatsen naar Vaticaanstad. Hij zou ontevreden zijn over de uitspraak in de zogenoemde kamelenaanvalzaak. In die zaak werden 24 hoge functionarissen uit het regime van oud-president Mubarak vrijgesproken. De hoofdaanklager weigerde de post in het Vaticaan. Hij zei ook dat hij niet ontslagen kan worden. In de overleg is nu besloten dat hij hoofdaanklager blijft.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 Een flinke schuld en jarenlang afbetalen. Wie kan zijn kind nog laten studeren? Vanavond in Debat op 2 rond 10 over 9, live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Ik zou het Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij. Doe een dagje.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 Ja, goedenavond, tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Veel uh, live sport op deze voetballoze avond, wat de actieve voetbal betreft dan. Uh, we zijn bij de opening van uh, het marathon schaatsen. We hebben aandacht voor veel zaalsporten, zoals badminton, basketbal, volleybal. Uh, en dus geen live voetbal, maar we blikken toch nog even terug tussen 10 en 11... met Alfons Groenendijk uh, op de wk kwalificatiewedstrijden van gisteren. En we zijn natuurlijk bij Oranje. Op dit moment traint het Nederlands Elftal in Katwijk. Maar eerst het schaatsen, de opening van het uh, schaatsen... Het seizoen voor de marathons gaat vanavond in Amsterdam. Op de Jaap Edebaan. Paraplu bij ons, was dat in mijn man? Uh, een regenjasje heb ik aan, uh, Robert. Maar het is droog, kan oh. ik je vertellen. Gelukkig. Uh, uh, ja, een uh, half uurtje geleden. Toen is het uh, in één keer droog geworden. Het is nog wel zwaar bewolkt als ik de lucht in kijk. Want ja, het is een uh, hele mooie, nostalgische, open baan. Zou ik bijna willen zeggen. Er zit geen dak op. Ook niet een half overdekte baan. Nee, de Jaap-Edebaan, vorig jaar bestond hij trouwens, 50 jaar... is uh, helemaal open. En dus uh, is het een beetje een uh, anton Pieck tafereeltje aan het ontstaan. Hè, met uh, de lichten die zijn ontstoken. Langzaam maar zeker wordt het donker. En inderdaad sinds een uh, minuut of drie ongeveer is het uh, marathonseizoen begonnen. Begonnen met de vrouwenwedstrijd. Zij uh, moeten nu nog 65 ronden. 76 vrouwen zijn hier naar Amsterdam toegekomen. En op dit moment probeert er een groepje weg te rijden, maar de verschillen zijn, nou, die kun je eigenlijk nog wel verwaarlozen op dit moment. En straks vanaf 8 uur dan uh, gaan de aanrijders, de topklassen, de topdivisie, de mannen, gaan dus rijden ook voor hun eerste marathon van deze KPN-cup. Goed, straks dus uh, veel meer over dat marathon schaatsen dan ook uh, de mannen natuurlijk. En we gaan uh, diverse gesprekken daar ook voeren. Uh, misschien wel het antwoord op de vraag of er heel veel veranderd is uh, dit seizoen ten opzichte van het vorige jaar. En dan uh, in Almere, daar wordt gebetpintond, misschien heeft u dat vanmiddag ook al gehoord, de Dutch Open, dat aanzienlijk heeft moeten inleveren, heb ik me doen laten vertellen als het gaat om de toppers. Gelukkig konden we Theo Plasjaar nog wel betalen. Theo, goedenavond. Goedenavond, uh, goedenavond. Is dat een gevolg dat die toppers daar niet zijn van de economische crisis? Of, of zien ze gewoon het hele toernooi niet zitten? Deels, deels ten gevolge van de economische crisis. En ook de toppers die we zouden zien in de finale ontbreken deels door een blessure. Bijvoorbeeld Judith Beulendijks die tegen een meisje uit Zwitserland speelde in de halve finale. Die won van die tegenstander die als tweede geplaatst was uit Bulgarije... maar die moest geblesseerd opgeven. Anders had Meulendijk ze het op moeten nemen tegen de als tweede geplaatste. En dan weet ik niet of ze zover gekomen zou zijn als ze vandaag gekomen is. Want ze heeft het uitstekend gedaan. 21-8, 21-16. Dat betekent voor haar een finale plaats... die ze ooit één keer haalde in 1997, zo lang geleden al... Toen was het de eerste en de enige keer dat zij uh, deze titel hier wegkaapt. En wie weet gaat ze morgen voor een verrassing zorgen. De tegenstands overigens is uh, nog niet bekend. En dat geldt ook voor uh, Dicky Palayama, De man die heel lang al speelt. Die naam die zit in de geheugens gegrift van de mensen. En hij heeft nog nooit die finale bereikt van het... Uh... Dutch Open. En vandaag heeft hij dat toch gedaan. Terwijl hij in de nadagen van zijn carrière is. Een afscheidsdatum wil hij nog niet uh, aangeven. Hij vindt het nog wel leuk, maar hij treedt niet zoveel meer. Echte topsporter noemt hij zichzelf niet meer. Maar hij staat hier wel in de finale. Hij won van de Deen Emiel Holst als dertiende geplaatst. Palayama als achtste geplaatst in drie games. Hij heeft gewoon goed gespeeld. En wie zijn tegenstander wordt, dat gaan we straks weten. Die komt uit de partij die op dit moment bezig is... tussen Erik Pank, de Nederlander, gecoacht door zijn vrouw Yao Yi... En de Duitse uh, Domke, die eerste game is gewonnen door Pank, die doet het uh, uitstekend, gaat deze wedstrijd vermoedelijk naar zich toetrekken. Ja, en dan krijg je het mengwaardig fenomeen dat we een Nederlandse finale krijgen bij de Dutch Open, dat hebben we nog nooit gehad. En ook in het dubbelspel gaat het voor ons nog goed met de Nederlandse deelnemers. Eén finalist al in het uh, gemengde dubbel, het koppel Samantha Barning en Eefje Muskens. Page en Crush 10 over 7 op Radio 1 bij NOS langs de lijn. Toch wel mooi dat geluid uh, van die klapschaatsen, zo op de achtergrond. Dat is in ieder geval niet veranderd, Sebastian Timmerman. Uh, die kijkt naar uh, de Marathon in Amsterdam. Wat is er wel veranderd ten opzichte van het vorige seizoen? Nou, eigenlijk niet zo heel erg veel hoor. De opzet uh, van de competitie die is hetzelfde gebleven. En uh, daar zullen we dat straks ook nog wel een, uh, wat uitgebreider over hebben. Maar dat is toch wel een aparte opzet. Namelijk uh, dat er altijd tussensprints zijn... waar punten te verdienen zijn voor uh, het, het algemeen klassement van uh, de KPN-cup. Maar die, die tussensprints wegen eigenlijk best wel zwaar. En daardoor kon het bijvoorbeeld vorig seizoen gebeuren bij de mannen... dat de eindzegen in de cup ging naar Crispijn Ariens... terwijl die nul wedstrijden had gewonnen. Maar Ariens die richtte zich Helemaal op die tussensprints. Daar pakte hij uh, altijd heel veel punten mee. En zo werd hij eindwinnaar. Bij de vrouwen was het een beetje hetzelfde laak in een pak met uh, Mariska Huisman. Terwijl haar grote concurrenten en de veelwinnares van vorig seizoen... Voske Toma van der Wal altijd zei... Uh, die tussensprints interesseren me niet. Ik richt me gewoon op uh, de dagzegers. Nou, over die Voske Toma van der Wal gesproken. Ze zit alweer mee. Dus wat dat betreft is er ook niet zo al te veel uh, veranderd mee in een kopgroep. Met uh, Elma de Vries onder andere. En met uh, Irene Schouten. Die na een uh, wat uh, moeilijk seizoen op de lange baan toen ze reed voor de ploeg van Marianne Timmer... Uh, nu ook weer het marathonschaatsen er uitgebreid uh, bij doet. Een groepje van uh, vier vrouwen die uh, wegrijdt... als er op dit moment uh, een uh, kwartiertje bijna is uh, afgelegd... in die eerste wedstrijd. En ik sta pal bij het rondeboot, moet ik even omheen kijken... en dan zie ik dat er nog 52 ronden dadelijk te rijden zijn. De uh, vierde vrouw, die ik nog niet had genoemd... dat is trouwens Maria Sterk. Zij zit ook mee, dus Maria Sterk zit mee. Voske Tamar van de Wal, Elma de Vries hebben we gezien... en die Irene Schouten, dat zijn de vier... En die hebben nu toch al een kwartbaan voorsprong. Zo'n beetje op de Jaap Edebaan. Waar iedereen zo'n beetje uh, met elkaar de handen aan het schudden is. Want iedereen ziet elkaar weer na een lange winter. En zo is het eigenlijk een soort marathonreunie. Deze eerste wedstrijd voor de KPN Cup. Na lange zomer bedoel je. Maar goed, dat geeft niet. Wat of bedoelt. een lange zomer. winter? Ja. winter. Zomer. Zomer. ja, Het zit er al helemaal ingesleten bij. Zo was het heel goed zo. Het Nel-zelftal, dat won gisteren het derde WK-kwalificatieduel. In de Kuip werd het 3-0 tegen Andorra. U weet het ongetwijfeld. Een uitslag die enigszins teleurstellend is. Omdat er een grotere uitslag werd verwacht. Nou, vanaf nu gaat het verzieren natuurlijk op de uitwedstrijd tegen Roemenië. In Noordwijk staat Louis van Gaal alweer met zijn selectie op het veld. En Bas Stigler die, die kijkt toe. Bas, goedenavond. Dag Robert. Goed. Van Gaal heeft twee spelers. Het is uit Jong Oranje toegevoegd aan de selectie Klaasie en Elia. Waren dat de namen die we konden verwachten? Uh, nou, Elia komt niet uit Jong Oranje. Dus nee, dat is waar. Bijge Sorry, bijgehaald ja. Omdat ja. er een link buiten <laughs> nodig was, omdat Robben uiteindelijk toch niet hierbij kon zijn. Klaasie inderdaad komt uit Jong Oranje. Nou, van Klaasje vind ik het wel logisch. Ik sluit het helemaal niet uit dat hij gaat spelen, dinsdag. Uh, en voor Elia, ja, nou ja, die is zo lang weg geweest, omdat hij natuurlijk bij zijn kluts uh, Haas, Pau en later Juve eigenlijk telkens maar niet speelde, dat Van Marwijk zei, nu kan het echt niet meer. Uit beeld geweest, nu bij Bremen speelt hij wel weer, en ja, dan is hij een van de buiten die je een keer kan proberen. Ja. Uh, er zal nog wel een andere naam op het lijstje hebben gestaan, misschien dat we nog even over Babel hebben nagedacht, die bij Ajax natuurlijk nu ineens weer heel goed doet. Dus die is terug van weg geweest. Uh, ja, dan heb je er een buitenspeler bij. En een middenveld, dat is dus niet onlogisch. Nee. Goed, en als je dan uh, terugkomt in Huis Terduin... dan weet je het al van tevoren... dan staat Bert Maalderinkje op te wachten. Nee. Jij lag in je bed en toen ging de telefoon? Ja. Gisteravond? Nee, uh, vanmorgen. Was jij verbaasd? Ja, ik was verbaasd. Ik had er geen rekening mee gehouden. Dus uh, ik was wel verbaasd. Want oh, dat is al een jaar geleden, hè? Ja, laatste in Interland was tegen Zweden. Zo, so, ja... Uh, yeah. Lang ja, want toen weet ik nog dat je naar Juventus ging. Toen reed je hier weg om eigenlijk nooit meer terug te komen. <laughs> ja, ik ging, niet, ik ging daar niet, vanuit, maar het is toch gebeurd. Maar uiteindelijk ben ik er. weer. Ja. Gaat het ook een stukje beter? Ja, je speelt in ieder geval nu. Ja, ik speel. Uh, het gaat uh, bestrijd bij wedstrijd gaat beter. Alleen ik uh, moet een uh, balletje erin uh, schieten. Gaat het daarom? Ja, uiteindelijk gaat het daarom. Het gaat om statistieken, het gaat om de assist. doelpunt. Is het, ook, zijn. is het ook lekker om weer terug te zijn in Duitsland? Het maakt niet uit. Het is weer lekker om te voetballen. Het maakt niet uit waar ik uh, naartoe ging. Het belangrijkste was dat ik weer ging voetballen. Nou, dan kom je hier bij verhaal. Ken je verhaal eigenlijk? Heb jij uh, ervaringen met hem? Nee, alleen maar positieve verhalen geworden. Dat hij uh, voetballers beter maakt. Uh, ja, hij heeft veel bereikt in, in, in het voetbal. Ja, dat was uh, Elia tegen Bert Malderink. Uh, is hij beter geworden? Is hij weer op niveau? Denk je, Bas? Ja, dat is moeilijk in te schatten. Kijk, de spelers die een tijdje niet gespeeld hebben, of je nou jong of oud bent, dat doet je over het algemeen geen goed. De naam Kastanjov schiet nu door mijn hoofd, maar dat geldt natuurlijk voor Elia ook. Als jij zeven wedstrijden speelt in een seizoen, dan is dat veel te weinig. Dus dan heb je toch wel even tijd om hem weer te kopen. Maar goed, bij Bremen speelt hij in ieder geval wel weer. En speelt hij ook in een elftal dat eigenlijk over het algemeen nog wel naar voren wil dat met Arnautovic en Elia ook mensen op de zijkant heeft staan... met de bruine die een goede spelmaker heeft. Dus dat is op zich wel een leuk elfval, denk ik, om in uh, te spelen. En voor hem dus om weer in terug te komen. Maar ik denk dat we wel wat tijd uh, nodig had hebben, eerlijk gezegd. Ja. De andere man die een uitnodiging kreeg van uh, de bondscoach... voor het duel met is Jordi hoor. Hij uh, zat tegen Turkije en Hongarije bij de selectie. Voor de wedstrijd tegen Andorra werd hij niet geselecteerd. Voornamelijk omdat Jong Oranje hem nodig had... in uh, de beslissende playoff-ontmoeting tegen uh, de leeftijdsgenoten van Slowakije... En na de 2-0-overwinning is hij daar blijkbaar niet meer nodig. We hadden natuurlijk met Jong Oranje twee hele belangrijke wedstrijden. Gelukkig hebben we de eerste goed afgesloten. Dan ja, kan ik hier zeker tevreden aansluiten. Wat denk je dan nou ook niet van, ach, daar wil ik bij zijn als het gaan redden, maandag? Ja, natuurlijk wil je er altijd bij zijn. Maar ja, het grotere is natuurlijk ja, het mooiste wat er, natuurlijk, wat er is. En ja, een van de hoogste dingen natuurlijk, wat je ook kan halen is, is nog een hogere Jong Oranje...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 Ja, nee, daar moet, je, daar moet je echt voor bij de trainer zijn. Uh, ja, daar ken ik uh, ja, zelf uh, moeilijk, uh, moeilijk op antwoorden. En, uh, ja, wat ik net al zei, ik, uh, ik doe gewoon mijn best uh, wanneer, ik, uh, wanneer ik de kans krijg op de trainingen, uh, dan, uh, dan doe ik gewoon echt mijn best om uh, ja, proberen hier uh, zoveel mogelijk uh, minuten te maken. Ja, Jordi Klaasie was dat. Um, Bas Stigler, um, is het nou zo dat Jong Oranje denkt 2-0, we zijn wel binnen tegen Slowakije, Of vindt Van Gaal hem zo belangrijk dat hij hem er absoluut bij wil hebben? Nou, het zal allebei een beetje zijn, denk ik. Uh, en ik denk dat, dat hoorden we net al, dat het inderdaad wel zo is dat Klaas speelt. Want Van uh, Gaal is wel zo begaan met Jong Oranje, dat als hij nou denkt, ik heb hem misschien nodig voor de bank en we zien wel, dan had hij hem misschien toch bij Jong Oranje gelaten. Dus ik verwacht wel dat hij speelt. Meer ook, omdat, en dat zag je gisteren aan die wedstrijd, dat het toch is. Dus dat vond ik, het, het, het, het was allemaal wat stroperig en het ging te veel breed en... Klaas is wel iemand uh, die, als hij de bal heeft, allereerst naar voren kijkt of daar de bal naartoe kan. Dus dat kun je altijd goed gebruiken. Ja. Dus ik denk dat hij uh, gewoon in de, in de basis staat. De ploeggenoot van Klaas, uh, Rubens Schaken, die uh, maakte de 3-0. Misschien is het heel duidelijk te zien dat hij een tik kreeg uh, op, op, op, zijn, op zijn bovenbeen. Weet je precies wat de gevolgen daarvoor waren, dat hij niet meegaat? Ja, de uh, officiële lezing is knieklachten En dat uh, betekent dat hij niet mee kan naar Roemenië. Dus blijkbaar heeft daar iets, uh, iets verdraaid. Ik ben niet eens heel erg gezegd dat het, het meevalt, maar knieklachten. Ja, nou, nou, vervelend genoeg. Um, wat, wat gebeurt er nu? We horen wat rumoer op uh, de achtergrond bij jou. Ja, training. Uh, die loopt denk ik wel op zijn eind. Omdat Van Gaal, dat weet je, inmiddels niet zoals vroeger, uh, 7,5 en een half uur traint, maar een uurtje. Vroeger had inderdaad de neiging om het een beetje te overdrijven, net als ik nu. Uh, maar een uurtje is meestal wel genoeg. Overigens zijn de, uh, zeg maar de basisploeg van gisteren is niet naar buiten gekomen, die zijn... Met Klaas die overigens in het hotel gebleven om daar in de gym, zoals dat tegenwoordig zo mooi heeft, wat oefeningen te doen. Dus de reserves en de invallers en Elia en de keepers, die staan hier op het veld. Uh, er staat er overigens eentje minder op het veld inmiddels, van viergever. Die is na een uh, botsentje met kuit... Uh, wat geblesseerd raakt aan zijn knie. Dat is ingepeed en daar is ijs op gedaan en die is naar binnen gestrompeld. Ja. Dus of dat mee of tegenvalt, moeten we ook maar even afwachten. En zo uh, niets, dan zal ik als ik Alexander Buiten was mijn telefoon niet uitzetten. <laughs> bij dit gebeurt. Uh, goed, uh, en, en de stemming in algemeen, de uh, day after? Van nou ja, het was er weer één, drie punten en over tot de orde van de dag? Of, uh, ik, had, ik had het niet mooier onder woorden kunnen brengen. Ja, Nou, <laughs> bij, bij deze dus, over tot de orde van de avond. <laughs> Dankjewel, Heyo. Bas Tichler, bij de training van Oranje. We gaan naar Theo Plaschaar naar de Dutch Open, Theo. Een uh, mooie overwinning van Erik Pang op de Duitser Dieter Domke als negende geplaatst. Pang had al eens eerder van hem gehoord, twee keer, dit jaar bij de Velo Dutch International. En vorig jaar ook op dit toernooi bij de Dutch Open, beide in drie games. Maar vandaag maakte hij het heel snel uh, af. 21-17, 21-13, opvallend, gemakkelijk, agressief, aanvallend en gredig spelend uh, Pang die nog zo graag een keer naar de Olympische Spelen zou willen. Hij is 30 jaar, maar hij gaat alles eraan doen om Rio 2016 te halen. En dat betekent dat we morgen een Nederlandse finale krijgen... tussen enerzijds Dicky Paliama en deze Erik Pang. En dat is opmerkelijk, want Nederlanders halen heel weinig de finale. Laat staan dat ze het toernooi winnen en de huiskamer vraagt... wanneer was de eerste en enige keer dat Nederland het toernooi won... in het mannenenkelspel. Niemand weet dat, 1936... Heden Hoed Jr. Dat is de man die hier nog steeds als enige winnaar in de boeken gaat, staat. Maar morgen komt er dus een ander bij. I wake up and right away I know. The minute I turn on my bedroom radio. The music is a Lady Gaga song.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 My shoulders on top of my body There's a great big hole A mystery There's a hole In my head Used to be There's a hole In my head Hello, and where my head used to be. Weer even terug naar het uh, marathonschaatsen. Uh, toen er nog 52 ronden te gaan waren, waren vier vrouwen weg. Die hadden een kwartbaan voorsprong. Hoe is het nu? Nou, dat groepje is teruggepakt en toen kregen we de eerste serie van tussensprints. En je gaat dadelijk een bel horen, denk ik, op de achtergrond. want ja, al, ja. Met nog 30 ronden te gaan. Nee, die bel wordt nu nog niet geluid. Maar in ieder geval staat die tweede serie met die tussensprints op het punt van beginnen. En na die eerste serie is er een groep van 16 vrouwen... die een ronde voorsprong heeft genomen op het peloton. Bij die groep van 16, onder andere Carla Zielman, de oud-Nederlands kampioene. Uh, Wieteke Kramer zit erbij, Mireille Rijtsma zit erbij... Karin Kluijbeuken onder andere, Maria Sterk... Maar is Huisman, de regerend Nederlands kampioen op het kunstijs. En Voske Tema de van der Wal en Riks Meijer. Zomaar wat namen uit die groep van 16 die een ronde voorsprong heeft genomen. Er zitten dus behoorlijk wat sterke dames bij. En als ik mond omdraai, dan kijk ik in het gezicht van Doekle Terpstra... de voorzitter van de KNSB. En die heeft verstand van marathonschaatsen. Want toen die 16 ongeveer een halve baan hadden, drie kwart baan hadden... toen zei u net... Het is heel bijzonder. Uh, zeker bij de eerste wedstrijd. Dames die een ronde pakken. Dat heb ik nog niet vaak meegemaakt in het dames-marathon schaatsen. Dus echt uh, heel spectaculair dat het hier op dit moment zo begint met het marathonseizoen. We zijn net over de helft van de wedstrijd. Met de, bij de vrouwen nog 28 ronden zijn er te rijden. Met dus die uh, sterke groep vooraan. Het is uh, uh, nog gezellig druk geworden. Half uurtje geleden dacht ik. Nou, waar blijft het publiek? Maar ze hadden voorgelopen hier op de Jaap-Edebaan. Ja, maar het, is, het, het ziet er gewoon ook heel gezellig uit. De Jaap-Edebaan is eigenlijk wel de meest mooie baan, mooie baan van. Nederland als dus het gaat om dit soort activiteiten. Een prachtige entourage, uh, geen overkapping of wat dan ook, maar heel gezellig met het licht. Uh, het publiek strand toe. Uh, dus ja, het seizoen is weer begonnen. Dus, ja, zwaar, zwaar ijs, laat wit uit, dat, dat maakt het natuurlijk extra lastig. Ja, het is natuurlijk, uh, maar dat, dat hoort ook bij deze baan. Uh, deze baan is per definitie zwaar, zou ik bijna willen zeggen. Tenzij het echt heel koud is, nou ja, het is nu niet echt heel koud. Uh, dus je ziet het inderdaad, uh, het lijkt me heel erg zwaar om eroverheen te gaan. Maar als ik zie met wat voor snelheid die meiden eroverheen gaan, dan ben ik daar wel heel erg jaloers op. Moeten we niet vaker hierheen doen? Ja, ik zou het wel heel erg leuk vinden, moet ik zeggen. Maar we hebben hem hier vanavond en we hebben uh, in januari, als ik het goed heb, ook nog het NK hier op de baan. Uh, dus uh, de JAPE krijgt wel een paar mooie evenementen. Hoe is de KNSB uh, door de afgelopen zomer heen gekomen? Ja, eigenlijk heel erg goed. Uh... Nou, nog één opmerking waar ik wel heel blij mee ben nu met de marathon. Uh, twee jaar geleden hadden we zoiets van... Ja, is het, gaat het niet een kwijnend bestaan in? Maar je ziet nu toch ook weer dat uh, de top in het marathon schaats breder wordt. Dus ook bij de dames. Het zijn niet meer een handjevol... maar er zijn er een stuk of dertig die echt de, het verschil gaan maken. Nou, dat is een bredere groep. En uh, de sponsoren komen weer uh, erbij. Dus naast uh, KPN hebben we twee hele mooie nieuwe sponsoren erbij gekregen. Daar ben ik eigenlijk heel verguld mee. Bij de KNSB gaat het goed... Uh, uh, we komen uh, steeds meer in rust en uh, het gedoe van de afgelopen jaren is wat voorbij. En daar ben ik eigenlijk wel verguld mee. Dat is belangrijker dan het sportieve bijna nog. Nee, natuurlijk niet. Het gaat natuurlijk om de sport. Uh, en uh, uh, ook daar uh, gaan we een aantal hele belangrijke stappen maken. En uh, kijk terug op het afgelopen seizoen. Het shorttrack heeft op een geweldige manier een sprong voorwaarts gemaakt. Uh, erg trots op wat er in, uh, in, uh, in het voorjaar in, in Dordrecht heeft plaatsgevonden. Uh, nou, met heel veel potentie voor de toekomst, uh, medaillepotentie voor Olympische Spelen. Dus uh, ook daar heb ik zoiets van. Ja, Heel erg goed. staat goed in de stijgers. Lange baan moeten we goed over nadenken hoe we dat voor de toekomst willen vasthouden. De nieuwe banen blijft natuurlijk een groot issue. Maar uh, voor dit moment zijn we klaar voor het nieuwe seizoen. Waar staat de KNSB achter eigenlijk wat betreft de nieuwe banen, Ik las nu weer zoete meer ook, gewilde plannen. Nou ja, er zijn overal wilde plannen in het land. Uh... Maar eigenlijk moeten we voor wat betreft het nieuwe 10 constateren dat de discussie niet veel verder is dan een jaar geleden. Daar heb ik me toen groen en geel aan geërgerd uh, vanwege het gebrek aan bestuurlijke daadkracht. Uh, ja, en ik hoop nu toch dat er in het noorden van het land echt eens een keer knopen worden geteld. Uh, want dit is niet de manier waarop het moet. En uh, ziet u dat nog veranderen? Of? Ja, Friesland heeft uh, eigenlijk de eigen baan in eigen hand, zou ik willen zeggen. Uh, maar dan moet er wel heel snel een besluit worden genomen. Dat besluit had natuurlijk al lang genomen moeten worden. Uh, dat is volstrekt helder. Uh, en vorig jaar hebben we al helder gemaakt... dat het heel vanzelfsprekend lijkt dat we al die evenementen naar Nederland krijgen. Maar dat is helemaal niet zo. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dan moet echt zwaar op gelobbyd worden bij de ISU. Uh, en uh, we komen steeds meer op achterstand te staan ten opzichte van andere banen. Dus ik heb het al eerder gezegd, Friesland... Pas op je zaak, want je raakt het kwijt. Dat wat betreft de overdekte banen en de toekomst daarvan. En wij kijken gewoon weer lekker verder naar die marathon bij de, vrouw, de vrouwen. De eerste marathon van de KPN Cup. Gewoon lekker op die buitenbaan hier in Amsterdam, de Jaap-Edebaan. Dankjewel, Doekle Ripstra. Robbenzijn Derksen heeft zich in de derde ronde van de Portugal Open licht verbeterd. Dat is een golfer, zoals u weet, een Nederlandse profgolfer zelfs. Hij noteerde zaterdag uh, vandaag dus 70 slagen, dat is één onderpaar. en schoof met een totaal van uh, één onderpaar iets op in de algemene rangschikking. Derksen is uh, bij het toernooi in de Algarve de enige overgebleven Nederlander. Joost Luiten en Maarten Lafeber haalden de kut niet. En met een score van min 13 begint de Oostenrijke Wiesberger... met één slagvoorsprong op de Engelsman Fischer aan de beslissende 18 holes. En Rock, de cashbar, drie minuten over half acht. En dat was uh, langs de lijn op Radio 1. Vanavond start ook de volleybalcompetitie voor de mannen. En meteen uh, een topper op het programma. Het wilt tussen de Keurgers uit Groningen en Dynamo uit uh, Apeldoorn. Kuchje was van uh, Lars Geert. Goedenavond Lars. Goedenavond Robert. Ja, de verwachting is dat beide teams de strijd aangaan voor de titel. Kunnen we dat nu al zeggen? Ja, daar kun je wel gevoeglijk van uitgaan. Vorig jaar werd Orion uit Doetinchem landskampioen. Dat deden ze na ongeveer drie seizoenen daarvoor gesolliciteerd te hebben. Maar dat team is dit seizoen uit elkaar gevallen. De coach is opgestapt, Joel Banks. Die is weg. Uh, een aantal spelbepalende spelers zijn vertrokken. En dus moet Orion opnieuw gaan bouwen. Dat laat ruimte. En dat laat onder andere ruimte voor Lee Kurgus uit Groningen. Die er voor seizoen ook al heel dichtbij waren. Er aan mochten ruiken. Maar helaas ging het in het seizoen in de playoffs fout. En zo uh, uh, maakte Lee Kurgus geen kans meer op de titel. Dynamo, hetzelfde verhaal, deed vorig jaar nog aardig mee. Maar redden het ook niet. En dit jaar moet het jaar worden dat geoogst gaat worden met een, uh, een jong groep Met een aantal internationals in de gelederen die ervaring hebben opgedaan afgelopen uh, seizoen in onder andere de European League. En zich hebben geplaatst voor de World League. En met die nieuwe ervaring moet het dit seizoen weer in Apeldoorn gaan gebeuren. Want het ging alweer een aantal keertjes mis. En dat vinden ze niet leuk in volleybalstad Apeldoorn. Goed, uh, dat gaat dus uh, vanavond allemaal gebeuren. Laat beginnen het begint om 8 uh, om uur. De eerste wedstrijd is dus voor Lycurgus. Lycurgus heeft een moeilijk weekend, zeg ik er meteen bij. Want vanavond staat dus Dynamo op het programma. Maar er is nog een derde team in de Nederlandse competitie dat wil solliciteren naar het landskampioenschap. En dat is Landsteden uit Zwolle. Die hebben een nieuwe coach. Redbat Strikwer daar. Tot vorig jaar nog coach van uh, Dynamo Apeldoorn. Hij is naar Zwolle verhuisd. Zijn taken worden trouwens hier in uh, uh, Groningen. En dus bij Dynamo overgenomen door Mark Roper. Assistentcoach tot zover hij mag het gaan proberen bij Apeldoorn. Maar Redbart strikt we daar dus overgestapt naar Zwolle. En hij wil daar Landsteden uh, landskampioen maken. En die komen morgen op bezoek hier in Groningen bij Lycurges. Dus vanavond Lycurges tegen titelkandidaat Dynamo. En morgen liecurges tegen titelkandidaat Landsteden. Het wordt een moeilijk weekend voor de Groningers. En ze hopen natuurlijk meteen een eerste slag te slaan. Ja, maar wel mooi voor de volleybalfans. Dankjewel voor nog. Uh... Meer voor jou dus vanaf 8 uur. We gaan weer even bij het marathonschaatsen kijken bij uh, Sebastiaan Timmerman. 16 vrouwen hadden een rondje, Sebastiaan. En die uh, hebben dat nog, stee nog steeds. Dat betekent, aangezien we nu nog 11 ronden te rijden hebben... dat als het goed is nu een bel gaat klinken. Inderdaad, ja. zo klinkt die op deze zaterdagavond op uh, de Jaap-Edebaan... waar het uh, inmiddels helemaal donker is geworden. En we in het kunstlicht genieten van uh, dadelijk de uh, sprint van het peloton. Peloton sprint dus af op 11 ronden voor het einde. Omdat uh, die 16 dames dus die ronde voorsprong hebben. Er was nog even een poging de net van uh, drie dames, dames... die ook al een ronde voorsprong hadden uit die groep van 16... Uh, Janneke Ensink, Karin Kleijbeuker en Mireille Rijtsma... hebben nog weer een keer geprobeerd om weg te rijden. Maar die poging ging niet door, terwijl het peloton nu gaat afsprinten. En dat is altijd wel even een uh, apart moment. En een moment dat uh, ook vooral de koploopsters moeten opletten op elkaar. Want na zo'n afsprint het peloton, het zal niet de eerste keer zijn... zijn er wel eens wat dames of, of heren natuurlijk als het gaat om een mannenwedstrijd... die dan proberen om het tussenuit, uh, het tussenuit te knijpen in die laatste tien ronden. Dat gebeurt nu niet. De groep van 16 is nog bijeen. 9 Ronde nog te gaan dus in deze eerste KPN Cup wedstrijd bij de vrouwen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 de grammar en keep your head up. De finish, als het goed is bij... Uh Sebastian is aanstaande bij de vrouwen. Nog vier, uh, vier ronden en uh, Lisanne Soumanta probeert uh, nu weg te rijden. Uit de groep van uh, 16 dus. En zij heeft in ieder geval uh, Karin Kleibeuker daarbij er in de buurt zitten. En ik herken uh, Janneke Ensing, want die rijdt in een vuurrood pak. En Maria Sterk zit er ook bij op dit moment. Vier vrouwen dus die langzaam uh, maar zeker een gaatje maken... als het rondebord van vier naar drie is gegaan. En het ook langzaam maar zeker weer een beetje begint te regenen... hier in uh, Amsterdam... op de de Jaap Edebaan, waar het ijs helemaal wit is uitgeslagen. Het zijn lastige omstandigheden, maar de wind die is er uh, niet al te erg. Dus wat dat betreft is het niet super, super zwaar... als we die wind ook nog eens meerekenen. Maar uh, in ieder geval met dat wit uitgeslagen ijs al lastig zat. Drie ronden nog. En de dames die er net ontsnapt waren... met Lisanne Soumanta en Kleibeuker en Sterk... zijn weer uh, teruggepakt. betekent dat die groep weer helemaal bij elkaar zit. Dadelijk dus nog twee ronden, nog 800 meter dadelijk te rijden. En dan moeten we natuurlijk ook niet vergeten dat uh, dames als Voske Tamar van der Wal er nog bij zitten... en Mariska Huisman. En dat zijn twee ook dames ook die uh, de snelste sprints zo'n beetje hebben... in dit uh, peloton. Twee ronden nog, 800 meter te rijden in deze eerste wedstrijd... van uh, de KPN Cup van dit seizoen. Als het tempo wordt gemaakt door uh, Karin Kleibeuker. Waar zit Voske Tamar van der Wal? Die zit in vierde positie. En dat is een ploeggenote trouwens van die uh, Karin Kleibeuker... in twee posities achter Voske Tamar van der Wal. Daar zit Mariska Huisman, de Nederlands... Kampioen op het kunstijs in haar rood-wit-blauwe pak. Richting de laatste ronde. Nu de bocht in aan de overzijde. Terwijl aan de achterzijde van die groep van 16 een aantal vrouwen... het behoorlijk lastig heeft om uh, het tempo nog bij te houden. Nu gaat uh, de bel geleid worden voor de laatste ronde. Met nog altijd Karin Kleibeuker aan de leiding. Er wordt wat geduwd. Er wordt wat uh, getrokken door uh, Rix Meijer onder andere. Die even een klein duwtje uitdeelde aan uh, uh, Vosker van der Wal. En nu dus in die laatste ronde nog altijd... Karin Kluijbeuker aan de leiding. In derde positie zit Voske Tamar van de Wal. Die zit achter Janneke Ensingen. Waar komt Mariska Huisman? Wanneer komt zij? Probeert nu buiten om te komen. In de sprint Mariska Huisman. Drie, vier vrouwen naast elkaar. De laatste 100 meter met de laatste sprint. Met Mariska Huisman en met Voske Tamar van de Wal. Maar die winnen allebei niet. Want helemaal aan de buitenkant... komt Carla Zielman met Irene Schouten nog. En ik denk dat een van die twee gewonnen heeft. De speaker roept... Irene Irene Schouten, maar het was echt een, een, een fotofinish, hoor. Tussen Irene Schouten, die nu wel haar armen de lucht insteekt. Als, uh, uh, terwijl zij dus denkt dat ze winnares is. Maar het was echt een close finish tussen haar en uh, Carla Sielman. En dan werden dus Voske Tamar van der Wal en Mariska Huisman... werden dus geklopt in deze eerste sprint van dit uh, seizoen. Waarschijnlijk dus door Irene Schouten... die op het laatste moment helemaal buitenom kwam. En op die manier dus prachtig. Deze eerste marathon van het seizoen lijkt te winnen. Er wordt denk ik wel naar de fotofieners gekeken. Laten we voorlopig maar even uitgaan. Want hè, dat cliché ja. maar eens even uit de kast trekken. De sporters ja. weten het altijd het beste. Gaan we maar eventjes uit van Irene Schouten op dit moment. Maar er zijn hier veel mensen, ook veel juryleden... die elkaar nu aankijken en toch even met het handje doen van... nou, ik we moeten toch even naar die fotofieners ja. kijken. Voorlopig houden we het dus maar even wel op Irene Schouten. Goed, komen we zo bij je terug. Gaan we eerst even luisteren naar Bebenton en Dikkie Paliama. Want die heeft zich geplaatst voor de finale van de Dutch Open. De als achtste de Nederlander won in drie sets van de Deen Emil Host. Teo Placiar is in gesprek nu met Paliama die bezig is aan zijn afscheidstournee. Je staat morgen in de finale. Hoe verbazingwekkend is dat, Diggy? Uh, ja, niet. Uh, misschien qua trainingsarbeid de laatste tijd, of de laatste twee jaar, zeker een verrassing, maar. Uh, ja Natuurlijk, hè, in het verleden heb ik ook laten zien dat ik van heel veel top 10 spelers kan winnen. Uh, een, een, een klein maand geleden begon ik met een finale plek in België. Uh, twee weken geleden een halve finale in Tsjechië. Dus ik sta wel gewoon lekker te spelen. Dus, uh, ik verwacht natuurlijk ik verwacht niks, uh, maar dat ik in de... voor mezelf dat ik in de finale sta, ja nee, geen verrassing vind ik. En voor de eerste keer, hè? aan het eind van je carrière, dat is gek. Ja, ik heb volgens mij een stuk of vier of vijf keer een halve finale gehaald bij de Dush En dit is de eerste keer dat ik de finale haal, ja. Ben je nog steeds een uh, fulltime topsporter, mogen we dat zeggen? Uh, ik ben nog steeds fulltime met badminton bezig. Maar je kan op vele manieren bezig zijn met badminton. Uh, ik train natuurlijk niet meer zoals vroeger, dat ik uh, zes uurtjes per dag train. Uh, uh, uh, maar dat, dat kan ik ook niet meer vanwege mijn leeftijd. Uh, en uh, nu train ik, train ik gewoon uh, uh, uh, niet veel. Maar wat ik doe is dan ook gewoon, uh, ja, is gewoon kwaliteit. En uh, dat zie ik nu ook gewoon terug in mijn slagen, minder fouten. En als je, als je techniek heel erg goed is, dan... Uh, dan hoef je ook niet veel te lopen, want uh, ja, uh, mijn, mijn conditie is heus niet zo goed ofzo, maar ja, als je techniek heel goed is dan uh, hoef je gewoon niet veel te lopen. Je speelt nog competitie in Nederland bij Velo, daar ben je weer terug en voor de rest van de tijd verblijf je in uh, Tsjechië, daar? Ja, dat klopt, ik speel 12 wedstrijden voor Velo en uh, voor de rest zit ik in, uh, in Praag in Tsjechië en daar geef ik training en daar train ik zelf ook. En, uh, als ik training geef, dan is het een groepje van uh, acht. Uh, en als iedereen er echt is, want er zijn nog een paar mensen die dan studeren erbij, dan is het uh, misschien twaalf mensen. Ben je een soort botscoach? Nee hoor, ik ben gewoon trainer. <laughs> In Nederland is ook een aantal vacatures dus inmiddels, hè, op diverse plekken, bondscoach, technisch directeur. Heb je al gesolliciteerd? Nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik vind het uh, heel erg leuk dat ik nu in, uh, in Praag zit en daar kan ik ook een beetje zelf trainen. Uh, kijk, stel dat ik uh, in de toekomst uh, of, of nu zou training moeten geven op Papendal, dan heb ik geen tijd meer om zelf te spelen. En ik vind het gewoon nu nog heel erg leuk. Dus het uh, is dus, dus nu een perfecte situatie. Dicky Paliama tegen Theo Plaschaar. Ja, We willen toch weten wie er gewonnen heeft. Carlos Hierman of Irene Schouten. Zeg een Ja, Irene Schouten, toch? Ja, Irene Schouten. Die uh, heeft uh, deze eerste wedstrijd gewonnen van het seizoen. En uh, versloeg dus nipt, nipt, nipt, nipt. Want het was echt heel close. Carla Zielman die moet genoegen nemen met uh, de tweede plaats. En Voske Tamar van de Wal, de uh, veelwinnares van het vorige seizoen, eindigt dus op uh, de derde plaats. We moeten nog even wachten tot er uh, de huldiging zo is geweest van Irene Schouten. En dan gaan we haar maar eens opzoeken. Het is een uh, dame die het marathonschaatsen uh, combineert met het lange baan schaatsen zit uh, dit seizoen in de ploeg van uh, Project 2018, zoals het zo heet. Nou, dat is wel duidelijk, dat zegt de naam al. Dat is met het oog op de Olympische Spelen die in dat jaar uh, worden gehouden. Vorig jaar zat ze bij Team Liga, dat werd uh, eigenlijk wel een nachtmerrie, kunnen we zeggen. Daar ging ze weg. En nu uh, rijdt ze dus op de lange baan, bij die ploeg, en uh, op bij de marathon rijdt ze ook nog steeds mee voor de, naam, uh, de ploeg met de prachtige naam steigerplank.com. Nou, als dat geen mooie sponsornaam is, dan weet ik het ook niet. De huldiging gaat zo beginnen en dan gaan we eens kijken of we iedereen de even op kunnen zoeken. En maar is te vragen hoe ze terugkijkt op haar overwinning in deze eerste wedstrijd. Now that we found love. Twee voetbal-internationals van Toevalu, weet u nog? Die spelen dit weekend voor het eerst mee in de Nederlandse amateurcompetitie. Tuvalu is een eilandengroep in de Grote Oceaan... en een van de kleinste en armste landen ter wereld. Fopper de Haan die was er in 2011 nog bondscoach. En sinds deze week spelen de twee beste voetballers van Tuvalu mee... met het tweede van Brabantia. Vanuit Eindhoven een reportage van Steven Dalebout. Chris? Oei, ik ben Chris, ja. Ja, hij is hey, Goedenavond. Goedemavond. Welkom op het ja. park, hè? Ja, dankjewel, dankjewel. Een gastvrij welkom voor iedereen bij Brabantia. En dus ook voor Alopa Petoa en Vizua Liva. Zij zullen negen weken in Nederland verblijven. En van Tuvalu naar Nederland. Ja, dat, dat is nogal een overgang. It's already good and very cold. <laughs> very cold. Yeah. Do you like it, here? Ja, yeah, I like it. What do you like about it? Oh. I see a lot of things, Ja. Eh? Yeah. Liva is middenvelder en heeft het nu al koud. En dat is nu zo gek als je, je bedenkt dat het op Tuvalu nooit kouder is dan 25 graden. Alopua Petua is de aanvaller van de twee. En hij is naar Nederland gekomen, zegt hij, om een betere voetballer te worden. Ja, I want to learn uh, some skills, moves en technieken. Jongens, ja. kijk ja. even daar op het borst. Kijk daar komen het boek, waar je staat te voetballen. Zak Bakermans is coach van de tweede van Brabantia en dat is het team waar Alopua en Vaizoa zullen gaan spelen. Vanavond spelen ze een oefenwedstrijdje. Wolfeld, ziet You see? Where you play? Red team? Oké. That way against the blue team. Oké. Nou, zo meteen gaan we dus met twee elftallen naar buiten. Dat is een gemengd team van 1 en 2 en dan gaan we uiteindelijk een wedstrijd spelen en uiteindelijk gewoon een beeld te krijgen van de twee jongens. Die vanuit uh, Tuvalu hier zijn om uiteindelijk te weten of ze uiteindelijk ja, wel, welk niveau ze hebben. Hè. Dus dat is wel belangrijk. Oké, okay boys. Aan de slag. Warming up. Kom maar. Alopua en Vaizoa zijn naar Nederland gekomen op uitnodiging van Dutch Support Tuvalu. Dat is een stichting van Paul Driessen. Die eerder al Fopper de Haan wist te lokken, bondscoach van Tuvalu te worden. De stichting uh, zorgt er eigenlijk voor uh, dat Tuvalu uh, eigenlijk, uh, haar wens uh, om FIFA-lid te worden... Uh, ja, eigenlijk kracht uh, bij wordt gezet. Want uh, ze willen er al uh, sinds 1987, dus dat is al 25 jaar... Uh, hopen ze al uh, op het FIFA-lidmaatschap. Want met het FIFA-lidmaatschap kunnen ze voetbal pas echt ontwikkelen... in een land wat armer is dan Bangladesh. Dus echt uh, een land wat bestemd wordt als een van de least developed countries. Uh, waardoor ze niet zelf uh, de mogelijkheden hebben, financiële mogelijkheden... Om voetbal te ontwikkelen. En daar is echt de hulp van FIFA bij nodig. We willen een soort van public statement maken. Kijk, de vader is een onafhankelijk land. Uh, al sinds 2000 uh, lid van de VN. Heeft een eigen vlag, een eigen cultuur, een eigen taal. Um, en, en, ook, en, en voetbal is nummer 1 sport in het land. 1 op de 6 inwoners speelt voetbal. Uh, recreatief is dan wel competitief. Je yeah, makkelijk, oké? En wanneer je kan scoren, Score. score. Oké? Okay. Tuvalu timmert dus aan de weg als voetballand. Alopoa en Vaizoa zouden tegelijkertijd maar wat graag profvoetballers worden. En dat is het andere doel van dit project. Deze twee spelers in Nieuw-Zeeland als prof laten spelen. Uh, maybe we could try we go to the New Zealand. That's, that's what you want. Ja, yeah, ja. Yeah. I want it. <tosses> Kijk, kom kan beginnen. Hey. Kom opstellen. ik wat gaat we goed luisteren. Hè? Ja, ja. ja. Oké, okay, Alupoa. Nice goal. Claudio De Vicio bij, uh, bij de club. Ja. Um, ja dat, is een, dat is een lekkere binnenkomer. Hij scoort meteen. De, de oudste van de twee, Alupoa. Ja, inderdaad. Ja. Ook al ja. is het een oefenwedstrijd. Al is het een oeverwedstrijd, dan het is toch een binnenkomer. Hij, hij laat het toch wel zien dan. Nou. Het, het zijn stille jongens, hè? Het zijn hele stille jongens, maar... De, ja, komt, uh, met de dag komt er verandering in. Want u bent niet alleen de fysio, maar u heeft ze ook in huis genomen deze twee jongens, de komende negen weken. Ja, ik ben een gasthouder in, uh, namelijk. Ik, ik, ik woon toch alleen. Dus uh, ja, dan, uh, dan heb ik ook, uh, heb ik, hebben hun een band met Babantia en ik heb uh, een band met Babantia. Dus daar, ja, daar hebben allebei voordelen voor. Dus, ja, en ja. en ja, ze zijn dus nu een paar dagen al uh, bij u onder de, onder de pannen letterlijk. Um, ja. En hoe, hoe gaat dat? Uh, heel zwaar. Net, net voordat we naar Brabantia reed, lieten ze de deur openstaan. Dat is voor hun heel normaal. De voordeur? De voordeur. Dus ik moest vol op de rem om mijn voordeur dicht te doen. Maar dat snappen ze niet. Ja, je moet wel opletten. Je, ik moet inderdaad heel goed opletten. <laughs> ja, met alles. En, ja, en uh, het is alles gewoon uh, 24 uur uh, eventjes uitleggen hoe het allemaal werkt. Zegt Claudio vanaf zijn kratje met bidonnetjes die daar alvast klaarstaan voor zometeen in de rust. Even verderop staat de coach, Frank Bakermans. Hoe gaat het? Ja. Ja, de eerste ligt er al in. Ja, de eerste ligt er al in. Letterlijk en vuurlijk natuurlijk. Hè. Nou, snel verder kijken, anders mis je alles. Ja, drom. Ja, dat is wel belangrijk. Staat We staan ook echt te wachten en toevoegen wachten op wat de uitslag is en uh, wat, hoe het gegaan is. Hè? Van deze wedstrijd? Ja, ze zitten er echt op te wachten. Serieus. Ze moeten ook, als ze dadelijk naar huis gaan, moeten ze meteen op internet. Ze zitten allemaal te wachten op Skype. En dan gaat het over heel het eiland, wat het geworden is. En, ja, en, als, hij, en als hij gescoord heeft, nou, dan, dan weet iedereen het. Hij is de held vanavond. Vanavond is hij de held. Hij heeft gescoord. Hij heeft gescoord. In de oefenwedstrijd tussen Brabantia ja, 1 en 2. 1 en 2, ja, dan is hij echt de held. Dan gaat, dan gaat dadelijk heel het eiland, heel het eiland over. Ja. het is daar nu, vroeg in de, de ochtend? Dadelijk is het half tien morgens ja, kunnen, ze, kunnen ze aan het bier ja. Kunnen ze denk ik aan het bier <laughs> <laughs> <Inderdaad. laughs> Ja, goed. Mooie bijdrage van uh, Steven Dalebout. Dit was dus een um, trainingswedstrijdje eerder deze week. Met dit weekend komen de twee Tuvalu internationals... voor het eerst um, in de competitie in actie. De coach heeft beloofd dat ze sowieso speelminuten zullen krijgen. Nou goed, we gaan het zien. Zo meteen tweede uur van NOS Langs de Lijn. Daarin natuurlijk het volleybal, het basketbal, de paratonschaatsen, het beton en nog veel en veel meer. Graag tot zo na acht uur. NOS Langs de Lijn op één. De Barro Blanco. Blanco. Een stuurdam in Panama. Schone energie, goed voor de economie. Iedereen blij. Of toch niet? Nee. De indianen niet. De dam wordt aangelegd op hun grondgebied. Dit is het dorp waar je wezen moet om dan het reservaat in te gaan. Luister morgen naar de documentaire Paro Blanco. En dat ga ik doen, want dan ga ik kijken wat er nou precies onder water wordt gezet als die stuwdam wordt gebouwd. Over de strijd om een stuwdam. Paro Blanco. Morgenavond 9 uur in Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.